Morgen bewolking en in het uiterste westen wat lichte sneeuw. Het gaat harder waaien en smiddags wordt het min 2 tot min 4 graden. Ook vandaag weer problemen door de kou en sneeuw. Het treinverkeer is ernstig ontregeld. Tussen Vught en Bokstel is een gestrande trein geëvacueerd. Een onbekend aantal reizigers moest overstappen op een andere trein. En er rijden minder of geen treinen rond negen grote steden... zoals Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Dat komt door sein, wissel en stroomstoringen en defecte treinen op het spoor. Volgens ProRail is veel apparatuur niet bestand tegen de extreme kou. De NS verwachtte vanochtend vroeg nog dat de treinen weer normaal zouden rijden. Op de A27 is een, uh, ja, sprake van een groot probleem. Bij knooppunt Hoijpolder is een kettingbotsing. Edwin Gerritsen van de AWB. Wat ja, klopt. Wat kun je erover vertellen? Ja, de A27 van Breda naar Gorkum is helemaal afgesloten... bij Knoop het Hooipolder, na die kettingbotsing. Er zijn meer dan tien auto's bij betrokken. Er zijn ook uh, gewonden bijgevallen. Het verkeer van Breda naar Gorkum kan omrijden... via de A16 richting Rotterdam... en daarna over de A59 naar Gorkum. Is bekend hoe die gewonden eraan toe zijn? Nee, er, is nog niet, uh, er zijn nog geen details over bekend. Goed, dat is dus duidelijk over de kettingbotsing bij Hooipolder... Tien ouders bij betrokken en een aantal gewonden. Dankjewel, Edwin Gertsen. Over de situatie op de weg praat ik verder met Esther de Graaf van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, mevrouw de Graaf van Rijkswaterstaat. Hallo. U bent in de gaten. Ik hoor mevrouw de Graaf van Rijkswaterstaat, maar zij hoort mij nog niet. Ja, yeah, ik kan u horen. Ah. Um, de situatie op de weg, uh, hoe is die op dit moment? Ja, uh, we zien dat de weggebruikers snelheid aanpassen en uh, alert zijn. Uh, we hebben volop gestrooid uh, gisteravond en nu uh, uh, het verkeer weer op gang komt... en de temperatuur wat uh, uh, hoger wordt, wordt het uh, zout wat er ligt, goed ingereden. Oké. Okay. Uh, andere maatregelen? Uh, op uh, locaties waar uh, sprake is van uh, uitvorming uh, kunnen we uh, andere mengsels inzetten om, uh, om, het of te, om uh, de gladden te bestrijden. En uh, we stellen op sommige trajecten een uh, snelheidsverlaging in. En dat houdt in? Hoe hard mensen rijden? Uh, dat hangt er helemaal van af worden langs uh, de weg uh, geïnformeerd over de geldende snelheid te plaatsen. En uh, zien dat de mensen zich uh, daar ook aan houden en uh, dat er... Uh, een goed opdracht. Wat verwacht u voor de rest van de dag? Ja, we verwachten met deze temperaturen dat het zout wat er uh, op de wegen ligt uh, goed zijn werk gaat doen. En uh, dat we, uh, ondanks uh, dat we alert moeten zijn, uh, gewoon uh, de weg op kunnen. Goed, dus eigenlijk geen grote problemen op de snelweg in tegenstelling tot het spoor. Dank u wel, mevrouw de Graaf van Rijkswaterstaat. Ook op het ijs is voorzichtigheid geboden. Het is nog lang niet overal betrouwbaar. En mochten er problemen zijn, dan is het mogelijk... dat de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij uitrukt. Speciale ijsteams bereiden zich voor om schaatsers... die in een wak terechtkomen, daaruit te krijgen. Vanochtend was die eerste oefening op de Gouwzee bij Marken... zodat de KMMR klaar is voor eventuele incidenten komende week. Wij uh, zijn de drenkelingen, Die dus liggen in het wak en uh, worden eruit gehaald. Gelukkig met een speciaal pak aan, hè? Een uh, overlevingspak. Er komt geen weiger door? Nee. De melding is gegeven van drenkelingen in het wak. <ZE2> en daar komt de eerste brandweerauto aan. Denk op je eigen veiligheid, het is spek glad hier. We hebben daar vermoedelijk al een wak. En we gaan het, uh, de situatie zo aanleggen dat we veilig de mensen uit het water kunnen krijgen. Mijn naam is Honing, ik ben Piet Honing van de Brandweermarkt. Wat voor materiaal heb je nou nodig voor uh, een uh, reddingsactie op het ijs? Voor ons als brandweer, uh, wij blijven altijd op het veilige gebied. Maar de KNM daarentegen, die zijn erop uitgerust: uh -huh. het veilig water op, het ijs op. En dan erbij, dan hebben ze een slee, zoals die daar opgebouwd wordt: dat is een ijsreddingsslee. Daar komt een koffer bij die u daar ziet liggen. Daar zit allerlei redtouwen, bijlen, hakspullen, alles hier. Prima, dat soort ja, prima, ja, dat zit allemaal in. En met die slee gaan de jongens van de KNRM uitgedost in zo'n pak het ijs op. Jij bent de leider van het ijsteam. Drenkeling is met zijn speciale pak in het wak gaan liggen. Vier mannen van de KNRM zijn op het ijs vastgelijnd. Met een brancard richting dat wak. Proberen ze de drenkeling daar nu uit te krijgen. Drie jaar geleden zijn we met deze procedure begonnen, omdat er in dat jaar hier op de Gouwzee heel veel geschaatst werd. Ik ben Kees Brinkman van de KNRM. Er hebben zich toen een paar incidenten voorgedaan waar de brandweer eigenlijk niet op toegerust was, omdat die niet de spullen had om het ijs op te gaan. En toen is er met de KNRM Marken afgesproken dat zij de spullen, de overlevingspakken, een drijvende brancard, touwen beschikbaar zouden stellen met een team... om samen met de brandweer die hulpverleningen uit te voeren. Wat nou als er iets gebeurt midden op de Gouwzee? Daar kom je niet zomaar, want dit speelt zich allemaal hier vlak bij de wal uh, af. Dat is makkelijk. Maar stel dat het midden op die Gouwzee gebeurt. Uh, bij onderkoeling, en zeker bij hele snelle onderkoeling... is je lichaam wel zodanig ingesteld dat die zorgt dat de vitale functies nog blijven doen. Dus je hebt met een uh, zwaar onderkoeld slachtoffer... Nou, maximaal drie kwartier de tijd. Maar dan moet hij ook wel heel snel in een ziekenhuis terechtkomen. De reportage van Jeroen de Jager op de Gouwzee. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Vier weken voor de Russische presidentsverkiezingen... gaan de tegenstanders van Poetin nog één keer... in ieder geval nog één keer massaal de straat op, zoals in Moskou. Belangrijkste eis, eerlijke verkiezingen. Maar er is ook een pro-Poetin-demonstratie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Bij welke demonstratie was jij... Ik was bij de, de anti-Putin demonstratie, de, de, de demonstratie voor uh, eerlijkheidverkiezingen verkiezingen... die uh, hier uh, op het uh, moerasplein vlakbij het Kremlin uh, zojuist is afgesloten. Maar waren er een hoop mensen? De organisatoren die melden vanaf het podium dat het uh, er 100 of 110.000 zouden zijn. Nou, misschien is dat wat, wat veel. Ik weet het niet, maar het is in ieder geval een behoorlijke mensenmassa... als je uh, in oogschap neemt dat het hier nu uh, ongeveer... Uh, 15 à 20 graden onder de leuze op straat. Dus de opkomst is uh, buiten verwachting hoog. Ze eisen eerlijke verkiezingen en ze uiten hun grieven tegen Poetin. Um, wat verwijten ze Poetin? Ze verwijten Poetin onder meer dat hij, uh, ja, dat hij het land in een soort uh, stagnatie heeft geleid. Dat hij na 12 jaar aan het winter zijn geweest, eerst als president en de laatste vier jaar als premier... Ja, dat hij het land eigenlijk niet, uh, niet verderop heeft gebracht. Uh, er is uh, uh, persbreidel, er is geen mogelijkheid van, van vrije meningsuiting... Uh, het hele politieke systeem is zeg maar, onder controle van het Kremlin. Dat verwijten ze hem. En ook dat er bij de uh, afgelopen uh, parlementsverkiezingen op 4 december massaal is gefraudeerd. De, de klachten zijn bekend. Uh, er is vaker gedemonstreerd de afgelopen weken. Haalt het iets uit? Uh, dat Mensen ook gevraagd. Mensen zeggen van uh, op het algemeen van wel. Ze hebben het gevoel dat, uh, dat er toch iets veranderd is in de samenleving. Het zal natuurlijk niet uh, meteen leiden tot, tot politieke resultaten. Iedereen gaat ervan uit dat uh, Poetin straks op 4 maart uh, gewoon weer wordt gekozen tot president. Uh, maar uh, ja, deze protesten van de laatste weken en maanden. Dat is iets wat we eigenlijk twintig jaar niet hebben gezien in Rusland. En je voelt dat mensen uh, uh, niet van plan zijn om er iets bij, bij te laten zitten. Dat wel degelijk ook na 4 maart, als Poetin dan waarschijnlijk president wordt... die protesten op een of andere manier zullen doorgaan... en dat die ergens toe zullen leiden. geert groot Koerkamp, dankjewel. De politie heeft in Amsterdam-Zuidoost en in Diemen posters opgehangen... met een foto en het c element van twee gewelddadige overvallers... Volgens de politie is het de eerste keer dat dit in Amsterdam gebeurt. De twee zouden vorige maand een reeks brute straatroven hebben gepleegd. In het parool vertelt een vrouw van 49 vandaag... dat ze vorige week in de Bijlmer door de mannen van haar fiets werd gesleurd... en tegen haar hoofd werd geslagen. Ze verloor even het bewustzijn en toen ze bij kwam... werd ze meer dan een uur onder schot gehouden. De overvallers dwongen haar haar pincode te geven... en namen 1000 euro op. De gemeente Amsterdam heeft de vergunning geweigerd aan een café... waar vaak leden van de motoclub Satudara samenkomen. De kroeg Café Zuid moet binnen vier weken dicht. De gemeente kan niet zeggen waarom de vergunning is geweigerd. Het café wordt gezien als het informele clubhonk van Satudara. Vorige week maandag moesten de Hells Angels... al een clubterrein in Amsterdam-Oost verlaten. De Angels hebben bij de gemeente Diemen gevraagd... om daar een nieuw clubhuis te mogen vestigen. Maar de gemeente heeft dat verzoek afgewezen. De inspecteur van de politie Brabant Noord, die ontslagen is... omdat hij jarenlang onbevoegd als hulpofficier van Justitie had gewerkt... stapt naar de rechter en legt zich niet neer bij zijn ontslag... onder meer omdat de korpsleiding nooit heeft gecontroleerd of hij wel bevoegd was. De inspecteur volgde wel een studie om hulpofficier van Justitie te worden... maar hij zegt dat hij daar door de extreem hoge werkdruk... bij het Brabantse korps niet genoeg aan toe kwam. Vanaf 2005 werd hij ingeroosterd als hulpofficier van Justitie. Volgens hem stond niemand en toen bij stil dat hij niet over de juiste papieren beschikt. Rusland blijft grote bezwaren houden tegen een VN-resolutie... om de Syrische president Assad tot aftreden te dwingen. De VN-veiligheidsraad zou vandaag willen stemmen... over de door Westerse landen gesteunde resolutie. Na overleg tussen de Amerikaanse minister Clinton en de Russische minister Lavrov... leek ook Rusland voor de resolutie te zijn. Maar nu zegt Lavrov dat stemmen over de Syrië-resolutie een schandaal zou zijn. In de Syrische stad Homs gaan de gevechten door. Afgelopen nacht heeft het leger, volgens de oppositie, een bloedbad aangericht. Daarbij zouden meer dan 200 doden zijn gevallen. De regering noemt dat leugens. Die zijn bedoeld om de Veiligheidsraad te beïnvloeden. Sport. Buiten dus worden de voorbereidingen getroffen voor de eerste tocht op natuureis. Binnen vinden vandaag de Nederlandse kampioenschappen Oran plaats. Sebastian Timmerman is in het Tjalfstadion in Heerenveen. Sebastian het is wel een gedevalueerd NK, hè, want... Veel toppers ja. doen niet mee. Nee, er zijn er uh, bijna meer niet dan wel. Uh, bij de vrouwen bijvoorbeeld geen Irene Wüst. Toch uh, nog steeds regerend wereldkampioen allround. Geen Diane Valkenburg. Bij de mannen geen Sven Kramer, Wouter Olde en Jan Blokhuizen. Um, die zijn er dus allemaal niet. Uh, maar wel bijvoorbeeld Marit Leenstra, de titelverdedigster. Zij werd vorig jaar uh, Nederlands kampioene allround. Zij gaat strakjes beginnen aan de 500 meter. Daar zijn we mee bezig. De openingsafstand bij de vrouwen. De inzet dit seizoen niet alleen de Nederlands titel. Maar ook zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Twee tickets voor de wereldkampioenschappen allround. Over twee weken in uh, Moskou. Bij de mannen zijn Sven Kramer en Jan Blokhuizen daar al zeker van. Bij de vrouwen Irene Wüst en Linda de Vries. Linda de Vries doet trouwens... Dus desondanks wel mee aan dit Nederlands kampioenschap. En zij heeft met 40-14 voorlopig ook de snelste tijd. Maar het gaat dus om meer dan alleen maar de titel. Maar je zei het al, het is daardoor, doordat een aantal toppers er niet is. Wel een uh, gedevalueerd Nederlands kampioenschap geworden. En maken we dit weekend met kennis met allerlei nieuwe namen. Waar we uh, qua uitslagen wel eens wat van gehoord hebben. Maar die we eigenlijk bijna nooit uh, zo recht voor onze neus zien rijden. In Tiof dat... Toch nog best wel, ondanks het mooie schaatsweer buiten, redelijk vol zit. Denk zo voor, nou een kwart zo'n beetje gevuld. En die mensen werden door Tjaard Kloosterboer, lid van het algemeen bestuur van de KNSB, ook verwelkomd met... Het verbaas me eigenlijk dat u hier bent en zelf buiten niet op het ijs staat. Goed, dat is een beetje de sfeer in Tioff bij de 500 meter, bij de vrouwen de openingsafstand. Snelste tijd dus op naam van Linda de Vries, 4014. Sebastian Timmerman. Volleybalster Ingrid Visser stopt als internationals. Ze kan de motivatie niet langer opbrengen om voor het Nederlands team te spelen. En dat heeft alles te maken met het ontslag van bondscoach Avital Selinger vorig jaar. Die wordt door Visser gezien als geestelijk vader van het traject... om de Olympische Spelen in Londen te halen. In mei speelt Oranje nog een Olympisch kwalificatietoernooi, maar waar alsnog een ticket voor Londen kan worden gepakt. Aan dat toernooi doet ze dus niet meer mee. Visser was record-international. Ze begon haar interlandcarrière in 1994 en speelde ruim 500 Interlands. Bij de AWB. Edwin Gerritsen. In het zuiden van het land komt plaatselijk uh, dichte mist voor. In het hele land is het glad door sneeuwresten of bevriezing. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20... Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Kleinpolderplein staat twee kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. De A27 van Breda naar Gorkem is na een kettingbotsing... met meer dan tien auto's helemaal dicht bij knooppunt Hoijpolder verkeer van Breda naar Gorkum kan omrijden via de A16 en de A59. Nog eens de hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw problemen door de kou en sneeuw. Het treinverkeer is ernstig ontregeld. En tussen Vught en Bokstel is een gestrande trein geëvacueerd. Betoging in heel Rusland door aanhangers en tegenstanders van premier Poetin. En de gemeente Amsterdam heeft de vergunning geweigerd aan een café... waar vaak leden van de motoclub Satudara komen. Dit was het uitgebreide nos journaal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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1, 1. Waarin we u uiteraard verslag blijven doen van het NK Allround in Heerenveen. Dit jaar loopt het verdrag van Kyoto af. Het verdrag waarin alle landen afspraken samen het broeikaseffect te lijf te gaan... Je hoort daar bijna nooit meer over. In Durban in Zuid-Afrika probeerde gedelegeerden vorig jaar... krampachtig tot een akkoord te komen, maar te vergeefs. Eind jaren tachtig was de ambitie nog dat de CO2-uitstoot... nu 20 tot 30 procent lager zou zijn dan toen. En dat is mislukt. Hij is alleen in Nederland al met bijna 15 procent gestegen. Het niveau van energiebesparing ligt lager dan in 1986... en als het om duurzame energie gaat, zijn we de hekkensluiter in Europa. Wat ging er mis? En is er nog wat aan te doen? Daarover praat ik straks met Wijnand Duivendak... oud-Tweede Kamerlid voor GroenLinks en schrijver van het net verschenen boek... Het groene optimisme, het drama van 25 jaar klimaatbeleid. Met Pieter Winsemius, oud-minister van Milieu... En de man die samen met het Nijpels het probleem in de jaren 80 op de kaart heeft gezet. En met Jacqueline Kramer, ook al oud-minister van Milieu... tegenwoordig hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit van Utrecht. Maar eerst gaan we luisteren naar een korte samenvatting van 25 jaar klimaatbeleid. In Hotel Huisterduin in Noordwijk waren ze gisteren en vandaag bijeen. Nu is niet alleen de EG-ministers... maar met opzet waren ook hun collega's uit Noorwegen, Zweden... Finland, Oostenrijk en Zwitserland erbij betrokken. Gespreksonderwerpen, de bedreiging van ons klimaat... door het veelbesproken broeikas-effect... de aantasting van de ozonlaag in de atmosfeer... en de verzuring van onze bodem en van alles wat daarop groeit. Het is oktober 1987 de verslaggever van het NOS-journaal bericht... over een bijeenkomst van Europese ministers... over wat toen al het veelbesproken broeikaseffect werd genoemd. Na afloop van de conferentie in Noordwijk... presenteert minister Ed Nijpels van Milieu de resultaten. Juist dankzij de inbreng van die andere landen... zoals Zweden, Oostenrijk en Zwitserland... hebben we bijvoorbeeld met elkaar afgesproken... dat er een milieuvriendelijke vrachtauto moet komen... Daarnaast hebben we ook met elkaar afspraken gemaakt die moeten leiden tot een waarschuwingssysteem als er milieuongelukken plaatsvinden. En tenslotte hebben we ook met elkaar afgesproken dat een aantal stoffen die de verzuring, die de zure regen in onze landen veroorzaken, dat die met een grotere snelheid moeten worden teruggedrongen. Het zijn duidelijk de eerste voorzichtige stapjes op een weg die, naarmate de jaren vorderen, steeds langer en hobbeliger zal blijken te zijn. Al in december 1988 luidt het RIVM de noodklok. En die wordt door Vara's achter het nieuws en het NOS-journaal duidelijk gehoord. Nederland reageerde deze week buitengewoon geschokt op het rapport Zorgen voor Morgen... van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne over de toestand van ons milieu. Als er niets gebeurt, dreigt er een ramp. Zo slecht staat het ervoor... Met allemaal een katalysator in de auto is het milieuprobleem niet opgelost. Er is veel meer nodig. De gulzige consumptiemaatschappij moet veranderen in een spaarzame samenleving. En daar zal iedereen aan mee moeten betalen. Het zal ons allemaal geld kosten, u en ik, want wij kopen allemaal ook producten die milieuvervuiling veroorzaken. betekent dat iedere Nederlander er rekening mee moet houden dat je een stukje welvaart zult moeten opofferen. Om dat schone milieu, om dat dichterbij te brengen. Het besef dat er iets ernstigs aan de hand is... klinkt ook door in de opmerkelijke kersttoespraak van koningin Beatrix in 1988. Onze wereld leidt onder ontbossing, woestijnvorming... vervuiling en vergiftiging van lucht, bodem en water... uitsterving van plant- en diersoorten... aantasting van de ozonlaag die ons tegen gevaarlijke straling moet beschermen... en stijging van de temperatuur met bedreigende gevolgen zoals de verhoging van de zeespiegel. Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare... het einde van het leven zelf, toch voorstelbaar. Nederland liep in 1989 voorop... met een internationale milieuconferentie in Noordwijk... om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het is een van de eerste grote bijeenkomsten over de problemen met het milieu. Maar al in dit prille stadium wordt duidelijk... dat afspraken over de aanpak van milieuvervuiling erg lastig te maken zijn. Zo blijkt uit een fragment van NOS Laat van 7 november 1989. Er is teleurstelling in het Nederlandse kamp... over de afloop van de internationale milieuconferentie in Noordwijk. Zo'n 70 landen hebben geprobeerd afspraken te maken... over het terugdringen van het voor de aarde gevaarlijke broeikaseffect... Maar dat is niet echt gelukt. Het zeewater blijft voorlopig nog stijgen. Want harde afspraken over het terugdringen van de uitstoot van de broeikasgassen zijn er niet gemaakt. Tijdens de persconferentie liet de voorzitter en ex-minister Nijpels van Milieu weten dat er zwaar gediscussieerd is. We kijken naar de resultaten van deze conferentie. En in de eerste plaats moet ik zeggen dat we heel moeilijke discussies hebben. De meeste landen zijn bereid de CO2-uitstoot te stabiliseren in het jaar 2000. Maar Japan ziet er nog niets in. Ook de Verenigde Staten heeft nog geen beslissing genomen. Men wil eerst meer weten over de economische gevolgen van CO2-reductie. Het was natuurlijk veel fraaier geweest als ook Japan en de Verenigde Staten onmiddellijk ja hadden kunnen zeggen. Ik heb overigens hele goede hoop dat de Verenigde Staten het voorjaar volgend jaar wel positief zal reageren. Men wil daar nog met name de financiële consequenties onderzoeken. Voor Japan heb ik wat minder hoop. Die zijn erg lastig geweest op deze conferentie. En het heeft ons vele nachten gekost om dit resultaat eruit te krijgen. En daar was Japan het nog niet helemaal mee eens. Het is niet anders. Negen jaar duurt het voordat de verwachtingen... over een oplossing voor het klimaatprobleem opnieuw hoog gespannen raken. In 1997, in het Japanse Kyoto... komen de belangrijkste landen van de wereld bijeen... om de uitstoot van kooldioxide fors terug te dringen. Maar de grootste vervuilers, zoals Japan en de Verenigde Staten, weigeren om forse inspanningen te verrichten. Pas op het allerlaatste moment ging premier Hashimoto akkoord met een reductie van 6%. De Verenigde Staten beloofden 7% vermindering en Europa 8%. Amerika hoeft als grootste vervuiler minder te reduceren dan Europa. Dat was de enige manier om tot een akkoord te komen. Maar een Republikeinse en een Democratische senator... hebben al laten weten de overeenkomst in de Senaat niet te zullen aanvaarden. Er komt een verdrag. De industrielanden spreken af dat zij de uitstoot van broeikasgassen... in de periode 2008 tot 2012 verminderen met gemiddeld 5,2 ten opzichte van het niveau van 1990. Maar wat gebeurt er daarna? In 2009 komen de wereldleiders in Kopenhagen bijeen... om te praten over het vervolg op het Kyoto-verdrag. Maar de bereidheid tot forse ingrepen is ver te zoeken. Er gebeurt heel weinig vandaag. Natuurlijk circuleren er wel allerlei concepten, zoals uh, concept X. Op die plek van die X zou eigenlijk een percentage CO2-reductie moeten staan... maar ze zijn er nog helemaal niet uit. Er is nog geen begin van gemaakt. De onderhandelingen zelf blijven, hoe goed je ook zoekt, in het schema duister. De halflege grote zalen gebeurt in ieder geval niet. Daar houden regeringsdelegaties wel dramatische betogen voor een klimaatakkoord. I woke this morning and I was crying and that's not easy for a grown man to admit. The fate of my country rests in your hands. Thank you. Achter de schermen is minister Jacqueline Kramer van Milieu. Intussen druk in de weer als bemiddelaar. De wereld kijkt over onze schouders mee. Hè? Dus uh, de verantwoordelijkheid die ik voel en ook alle andere mensen in de zaal is gigagroot. Ja, u, u zegt het nu heel persoonlijk, maar zo voelt u het ook? Ja, ja absoluut. Ja. Ja, goed, het, het, als wij op deze manier uh, doorgaan, dan uh, mislukt deze top. En dat kan gewoon niet. Maar toch gebeurt dat. Twee jaar duurt het voordat de landen de koppen weer bij elkaar durven steken om over het milieu te praten. Nederland heeft inmiddels geen minister meer met die portefeuille, maar laat het milieu over aan een staatssecretaris, Joop Atsma van het CDA. En die krijgt aan de vooravond van de klimaatop in het Zuid-Afrikaanse Durban van de Tweede Kamer het verzoek om maar beter thuis te blijven. Zo meldt PNR Nieuwsradio in december 2011. Ik vind de inzet van Nederland zo beschamend... dat ik er geen positieve effecten van verwacht voor het klimaatakkoord. Dus dat is onze trieste conclusie. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Blijf maar thuis, beste staatssecretaris. Omdat de uitstoot van broeikasgassen die de vliegreis naar Durban zal genereren... op geen enkele wijze zal worden gecompenseerd... door een positief effect op het klimaat van de Nederlandse onderhandelingsinzet daar. De ambities van het rechtse kabinet op klimaatgebied zijn niet groot genoeg zeggen de linkse partijen in de Tweede Kamer. En VVD en PVV plaatsen juist vraagtekens bij internationale klimaatafspraken... omdat die in de ogen van die partijen toch niets opleveren. VVD-Kamerlid Henk Lichte noemt de top in Durban bij voorbaat mislukt. Wat Europa in een jaar aan CO2-uitstoot reduceert... stoot China in twee weken tijd uit, zegt hij. We kunnen China toch niet beïnvloeden, hoe graag we dat ook zouden willen. En dan kun je daar hoge of laag over springen. We lossen ook armoede niet op in de wereld. De verwachtingen komen uit. De klimaatop in Durban vormt het voorlopige, weinig verheffende sluitstuk... van meer dan twintig jaar ploeteren... om het milieu op internationale schaal te beschermen. Een fragment van het NOS-journaal. Aan het eind van de bijeenkomst, 11 december vorig jaar. Het was rond vier uur vannacht... dat de Zuid-Afrikaanse voorzitter van de conferentie de zaak afharmerde... en iedereen naar huis kon. Zoals vaker met klimaattoppen was het ook deze keer een moeizaam proces. De EU verweet India laks te zijn met het terugbrengen van schadelijke emissies. Terwijl India de EU verweet geen begrip te hebben voor hun gerechtvaardigde verlangen naar economische groei. Vrijblijvendheid troef bij de afspraken die hier zijn gemaakt. En toch zijn de deelnemers blij dat het niet uitgelopen is op een totale mislukking. De trein is niet ontspoord, ze kunnen verder. En misschien, heel misschien, is er dan over heel veel jaren zicht op een echt klimaatverdrag. Waar alle landen van de wereld aan meedoen. Ook de grote vervuilers, zoals de Verenigde Staten, China en India. Maar er moet nog erg veel gebeuren voor het zover is. Om te beginnen volgend jaar in Qatar, want dan is er weer zo'n klimaatconferentie. Ja, volgend jaar zien we elkaar weer in Qatar. 25 jaar moeizame strijd tegen de klimaatverandering. Het VVD-Tweede Kamerlid Henk Leegte, die u hoorde in de reportage... heet overigens in werkelijkheid René Leegte. En we gaan er zo door over discussiëren met Wijnand Duivendak... Pieter Winsemius en Jacqueline Kramer. Maar allereerst naar Tiel, naar Sebastian Timmerman. Daar wordt dit weekend geschaatst. Het Nederlands kampioenschap Allround schaatsen. Gewoon binnen dus op de kunsthuisbaan van Tijof. Met een dak erop. En de regerend kampioene Marit Leenstra is uh, bijzonder goed begonnen aan het toernooi. Want ze wint de 500 meter. En dat niet alleen. Dat doet ze ook nog eens in een tijd die nog nooit gereden is. Op een 500 meter bij de vrouw op een NK. Een zogenaamd kampioenschapsrecord. 39-02. Goede tijd dus voor Leenstra. Vorige week nog achtste bij het WK Sprint. Op die supersnelle baan op hoogte in Calgary. En ze heeft blijkbaar geen last. Van een, van een jetlag, want zij wint dus. Lotte van Beek, jong talent uit de ploeg van Marianne Timmer... wordt tweede en moet straks op de drie kilometer al zes seconden goedmaken. Linda de Vries staat op de derde plaats op iets meer dan zes seconden. Het is best wel spannend, want de nummers 2 tot en met 14 staan binnen zes seconden van elkaar. Maar na de eerste afstand steekt er eentje bovenuit... Marit Leenstra met die 39-02. kijk of dat later vanmiddag na de drie kilometer nog zo is. Sebastian Timmerman hoorde u uit Heerenveen... In de studio hier in Hilversum zitten Wijnand Duivendak... oud Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en schrijver van het net verschenen boek Het Groene Optimisme. Pieter Vincemius, oud-minister van Milieu. Hij was er twee keer, één keer in de jaren tachtig... in het eerste kabinet Lubbers... en daarna nog een keer in het derde kabinet Balkenende. En zijn opvolger destijds in het vierde kabinet Balkenende... was Jacqueline Kramer. En die zit in de studio in Nijmegen... Zit u er echt, mevrouw Kramer? Goedemiddag. Ja, ik Lekker. zit er echt. Hun, hun kan ik zien hier, de twee heren, ja. maar u niet. Ik begin even bij meneer uh, Duivendak. De ondertitel van uw boek is... Het drama van het Nederlandse uh, klimaatbeleid. In kort bestek. Wat is er zo dramatisch aan? Nou ja, kijk. Uh, dat hoor je natuurlijk eigenlijk al in, het, uh, in de intro die net getoond werd. Dat er een uh, grote ambitie is geweest de afgelopen 25 jaar om wat aan het probleem te doen. En als je naar de kale cijfers kijkt, dat je dan moet constateren dat die uitstoot is, gestegen is. Dat we weinig duurzame energie hebben. Dat het niet goed gaat met de energiebesparing. Maar goed, De hoofdtitel heb ik toch laten zijn, het groene optimisme. Omdat het andere deel van het verhaal is natuurlijk dat er steeds ook... Uh, Politici zijn geweest, zoals Pieter Winssemis aan het begin... Ed Nijpels, wetenschappers die het toen op de agenda hebben gezet. De milieubeweging is geweest. En gek genoeg, of verrassend genoeg, eigenlijk de laatste jaren... ook toch wel uh, ja, een, een groot aantal bedrijven die weer hebben gezegd... we moeten wat werken aan de oplossing van dat probleem. Dus je ziet steeds die spanning tussen de intentie er veel aan te doen. Maar, goed, ja, maar wat heb je dan optimisme als het tot mislukte topconferenties leidt? Omdat je een uh, motor nodig hebt richting de oplossing van het probleem. Maar ik was natuurlijk wel, ja, toen ik dat boek begon... en dat uitzoekwerk begon te doen, ja, je rent allemaal van hot naar her. En ik dacht, dit is toch ook wel eens goed om inderdaad te kijken... van waar staan we nou op die lange tijdbalk? En waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? En dan ja, moet je... Moet je en dat is, ik had heel graag iets anders geconcreëerd. Dan moet je inderdaad zeggen, het is tot nu toe toch een drama geweest. En we moeten het wel de komende 25 jaar echt anders gaan Ondanks doen. Ondanks alle goede bedoelingen. Ja. Peter wins u staat bekend als een man van een beetje optimistische kreten. En handen uit de mouwen, en gewoon lekker gaan doen. Maar noemt u dit een drama? Um, nou, ik heb het begin <tus> meegemaakt. In 86 was het eigenlijk, dat is de vraag, hebben we... Ja, beschrijf even uw eigen rol in dat begin. Nou, die rol was relatief beperkt, want we wisten pas in 1986 dat het op de agenda begon te komen. Dus uh, toen was echt de vraag, durven we het op de agenda te zetten of is het er nog niet? En toen was u... Er... Ik was toen net aan het aftreden. Dus we hebben echt de laatste maand, dat weet ik dan ook nog... Het klimaatprobleem maand, kwam net te laat voor ja, uw ministerschap. Ja. Uh, nou, er waren anderen, maar dit was, was echt... Is het een probleem of niet? En toen begon het zich af te tekenen. En toen begon je eigenlijk natuurlijk... Uh, ja, wetenschappers ontduidelijk, nog steeds veel vraagtekens... Maar toen begon je echt te zeggen, jongens, dit is een... Uh, als twee van de drie wetenschappers zeggen het is een probleem... Dan moet je langzamerhand serieus gaan nemen. Nou, en, en toen werd het wel spannend. Uh, uh, dus, maar ja, dan praten we over 86. Er is dus wel veel gebeurd. Iedereen weet nou wat het is. Uh, de hoop dingen die je toen abnormaal vond, op energiebesparingen en zo, die zijn nu volstrekt normaal. Dus er is wel vordering. Maar aan de andere kant, het is een daverend probleem. En, en die vordering is dus te klein als je zo'n daverend probleem ziet. Wat is de rol die u in die pionierstijd heeft te worden? Net die topconferentie, de ja. allereerste klimaatconferentie ja. in de wereld, georganiseerd ja. door uw opvolger, het Nijpels, ja. in noord zee ja. Wat deed u daar toen? Ik zat toen bij McKinsey adviesbureau en wij deden eigenlijk een belangrijk deel van het huiswerk. Dus we hebben bijvoorbeeld in die conferentie in Noordwijk-Hout. hebben wij in 1989 hebben we toen uh, de verhandelbare emissierechten voorgesteld en dergelijke. En we gingen ook mee. Ik ging mee naar die grote conferentie die daarna was in het Witte Huis en dergelijke. En Europa had toen probeerde zichzelf te organiseren. En Nederland had daar een heel vooraanstaande rol in. Dat was wel fascinerend. Dat is een klein landje, maar die grote landen vertrouwden elkaar voor geen meter. En dan had je een klein landje nodig. Dat was een beetje, ja, als heen en weer liep. En dan een heel groot mondje. Ja, ook een groot mondje, maar wij waren ook ongelooflijk... Ja, eigenlijk vond ik dat heel knap. Ook van, ik zat zelf niet in het kabinet, maar Ed Nijpers en uh, daarna Hans Alders wel. En die liepen met hun ambtenaren zich de sokken van het lijf. Uh, om, om eigenlijk die bemiddelingsrol te kunnen spelen. En, en wij mochten daarin meedoen, dat was buitengewoon fascinerend. En Nederland werd toen, ja, je zat gewoon te bemiddelen tussen hele grote landen. En dat heeft het voordeel van de bemiddelaar over, dat je altijd aan tafel zit als de laatste besluiten worden genomen. Dus dat was wel heel erg leuk, moet Maar ik toch, zeggen. 25 jaar later, schrijft Wijnand Dijven, dat ja. is weinig van terecht. Nou ja, kom, het is dat een is drama. waar, maar bijvoorbeeld die verhandelbare emissierechten, toen wij die lanceerden in 1989, dat idee... Uh, dat duurde tien jaar voordat dat serieus op de agenda kwam. En nou is het dus wel nog steeds niet helemaal goed... maar, maar het is wel een normaal onderdeel geworden. Hoe zou u de stand na 25 hm. jaar willen noemen? Nou, ik, ik, ik vind het woord drama niet zo gek woord, om eerlijk te zijn... omdat je een daverend probleem hebt en dan hoor je veel meer te doen dan dit. Ik dus bedoel, een drama? Ja, ik vind het wel een drama, ja. Jacqueline Kramer in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoorde u, hoorde u in de reportage in een fragment uit 2009 was dat... bij de Milieukop, uh, Top in uh, Kopenhagen... Nou, daar zegt u uh, heel gedragen, de wereld kijkt over onze schouders mee. Maar het heeft niet geholpen, hè, toen? Nee, en dat is natuurlijk, uh, ik ben het eens met uh, Wijnand Duivendak... en ook uh, met Pieter Winssemius, het is natuurlijk een drama... dat het zo is afgelopen. Maar de oorzaken waarom het mis is gegaan... zijn nog breder dan gewoon alleen het klimaatvraagstuk. Want dat was gewoon een strijd om de macht in de wereld... Als je kijkt naar het probleem, dan was het zo dat de westerse wereld het klimaatprobleem had veroorzaakt. En dat de ontwikkelingslanden, met name de snel groeiende ontwikkelingslanden, zoals China, India Brazilië. en Brazilië, dat die zeiden, ja, jullie hebben het probleem veroorzaakt. Jullie moeten eerst laten zien dat jullie stappen willen zetten. En de grootste bottleneck was dat de Verenigde Staten gewoon echt pertinent weigeren om duidelijke stappen te zetten. En dat was in Kopenhagen het breekpunt... waardoor de ontwikkelingslanden zeiden... ja, dan uh, houden wij onze kaarten ook maar tegen de borst. Want wij hebben geen haast. Wij uh, we zijn niet degene die het probleem veroorzaakt hebben. En daar is de Zo, top in Kopenhagen eigenlijk nooit uitgekomen. Ja. en die is daar niet uitgekomen. En dat is nog. En als je kijkt met wat een verfente felheid in de Verenigde Staten nu het klimaatprobleem uh, wordt bediscussieerd, dan slaat de schrik je wel uh, om het hart. Waarom? Want het wordt toch om... ontkend in Amerika? Gewoon. Nou, nee, het, het wordt door een deel van de mensen ontkend. En waarom? Omdat de Verenigde Staten net zoals alle andere landen over moet stappen van een oude economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een nieuwe economie die uiteindelijk en het moet toegroeien naar een duurzame energievoorziening. En daar zijn gigantische belangen mee gemoeid... die de status quo willen handhaven. En dat uit zich in alle aderen van die samenleving. Welke term komt bij u op als je na 25 jaar de balans opmaakt? Het hoeft niet drama te zijn, maar wat schiet u te binnen? Moedeloosheid, maar optimisme. Moedeloosheid over de wereld... En de machten die in de wereld gewoon uh, eigenlijk met de koppen tegen elkaar uh, uh, gezicht, uh, slaan. En aan de andere kant de kracht van de samenleving. Want wat ik waarneem is dat in de samenleving... zowel het bedrijfsleven als onder uh, burgers, gro groepen uh, zich organiseren... om te laten zien dat we het wel kunnen. Ja. En dat zo... het economisch ook haalbaar is. Ik, ik kom want... zo daar even bij met u op terug. van Wat er op dit moment uh, met bedrijfsleven, met burgers wel goed gaat. Wat wel reden geeft tot optimisme. Maar ik wil even met Wijnand duivendag want het komt ook in zijn boek voor natuurlijk... Uh, die twijfel die in Amerika heeft toegeslagen... maar misschien buiten Amerika wel het ergste in Nederland heeft toegeslagen... de afgelopen jaren over... bestaat dat klimaatprobleem eigenlijk wel? Nou, niet zo gek. Ik bedoel, gisteren u heeft misschien ook radio en tv gevolgd... dan zeggen we iedereen... Uh, ja, er ligt sneeuw, dus zie je wel jo. geen klimaatprobleem. Ook mijn maar... partijgenoot weer. <laughs> Echt waar? Wel, wel, welke partijgenoot van u was het dit keer weer die het nee, zei? Vorig jaar was dat of een paar jaar terug. Er was het drie, drie weken koud en dan krijg je ineens weer het klimaatverfekt bestaat niet. In. En daar word ik altijd een beetje ibelig van, plot gezegd hoor. En wie zei het gisteren weer van nee, het VVD? Nee, nee, nee, nee. Daar hoef je gewoon te wachten. Charlie dus ik... Abtrot? <laughs> Laat maar. <laughs> ik heb hem ook gehoord. Uh, nou ja, goed, dat is misschien een beetje flauw. Maar je hebt natuurlijk ook, meneer Duivendak, die serieuze zaken gehad... van de wetenschapsmensen die uh, er op het trap werden... ook wel toegegeven hebben van... We hebben dingen te alarmistisch voorgesteld. We hebben feiten toch een beetje aangedikt, rapporten aangedikt. Uh, en dan krijg je nat natuurlijk toch dat mensen denken... nou ja, het zal wel loslopen. Dat is in Amerika op grote schaal gaande, Maar volgt de discussie hier met de VVD en de PVV uh, hier eigenlijk ook. Uh, had u dat ingecalculeerd ooit? Dat er ook zo'n golf zou komen van... joh, er is helemaal geen klimaatprobleem. Nou, het bijzondere is als je terugkijkt, is eigenlijk dat eh, zeg maar in de tijd van Ed Nijpels en Pieter Winsemius eh, er best werd gezegd: het is niet helemaal zeker, maar de kans is zo groot. Hè? Dat de dijk doorbreekt, letterlijk en figuurlijk. Ja, bij bij hoogwater doe je dan ook wat en dan verstevig je ook je dijk. En dus moeten we als politici onze verantwoordelijkheid nemen. Je zag in die loop van de jaren 90 en ook 2000 eigenlijk de wetenschappelijke zekerheid alleen maar groter worden. En er gingen ook veel meer wetenschappers mee bezig. En eerlijk gezegd moet ik zeggen, ik, ik dacht in de aanloop van Kopenhagen. Nou, die discussie of het probleem wel of niet bestaat, die kunnen we eigenlijk wel achter ons laten, gelukkig. En we kunnen het echt over de oplossing hebben. Ja. En ik was, ik was echt verrast ja. dat in, rondom Kopenhagen en vlak daarna ook rond die rond die gestolen e-mails en zo... die discussie weer helemaal terugkwam of het probleem wel, wel, wel bestond. Wat eigenlijk niet een wetenschappelijke discussie was... maar een discussie van publicisten en columnisten en noem maar op. En in de slipstream daarvan... Maar wel een dat... hele effectieve. Ja, en in de slip... ja. ja heel effectief, absoluut, absoluut. Want je ziet de twijfel... Ja, je wil natuurlijk ook allemaal dat het niet waar is. Dus zodra je een beetje kan twijfelen... Nou ja, twijfel maar wat. Maar in de slipstream daarvan... En dat zie je in Amerika en ja. dat zie je ook in Nederland. Helemaal niet zoveel andere landen. Is het ook weer politiek gepolariseerd. Ja. En is het niet meer een vraagstuk geworden van de hele samenleving. Hè? Zoals eigenlijk aan het begin en ook nog in de jaren negentig. Ja, want meneer Dijverdak, vond u het leuk dat het juist VVD'ers als Nijpels en Winsemius waren. Die het hebben aangekaart toen in de jaren tachtig. Ja, leuk, leuk. Wat een ander ook kunnen zitten hoor. <laughs> Ik denk dat een ander had het ook gedaan. Maar ja. het, het, een, een vraagstuk waarin politici maar ja, zeggen... Maar jij kwam het goed uit. Nou, het is, het is vooral met de blik van nu is het verrassend om te zien, omdat je die partijen nu een andere rol ziet spelen. Maar ook in de Verenigde Staten. Ik, ik hou me hard inderdaad wel een beetje met Jacqueline Kramer vast, want op het moment dat dit probleem uh, alleen maar een probleem van links is of van progressieve mensen... krijg je het niet opgelost. Mm -hmm. Want de, de veranderingen die, die doorgevoerd moeten worden... die zitten ook in het bedrijfsleven. Die zitten ook op, uh, voor een deel in de lifestyle op allemaal ja. terreinen. En dan moet je een breed draagvlak hebben. D dat kan je niet ja. in een gepolariseerde context doen. Ja. Dus uh, zolang het zo gepolariseerd blijft... heb je wel een blokkade op de oplossing. Ja. Ja. Mag B ik daar iets over zeggen? Natuurlijk, mevrouw Kramer. Toen ik uh, minister was... Wie, wie zou ik zijn om u dat uh, niet te gunnen... Ja, maar toen ik minister was, toen verbaasde ik me... hoe in Den Haag gesproken werd over het klimaatvraagstuk. In de samenleving waar ik actief was, in het bedrijfsleven... Dat was het jaar? 2006? 2007. 2007. Was eigenlijk die knop al zo'n beetje aan het omgaan... van wij moeten gewoon handelen en waar zijn de oplossingen? Die waren helemaal niet meer aan het discussiëren over... is er wel een probleem? Het probleem is politiek op nationaal niveau gigantisch gepolariseerd... op een manier die eigenlijk in geen verhouding stond... tot wat er in de samenleving aan de hand was. En wie was. zijn daarmee begonnen in de politiek, met die polarisatie... tegen dat klimaat? Uh, dat is een proces geweest uh, van uh, uh, alle politieke partijen... die zich wilden profileren om te laten zien waar ze zelf stonden. En, uh, en wie, wie deden ik, daar het werkst wat... mee? Oh, dat interesseert me niet. Ik constateer namelijk alleen maar dat dat een enorme blokkade is geweest... voor het mobiliseren van de krachten die er in de samenleving wel zijn. Maar was het de VVD? Onder meer. Ja. En de PVV ja, natuurlijk wat ook. Natuurlijk maar... is, het, het kwam eerst... Um, nee, hij hij kwam het nog veel eerder uit de sfeer van columnisten, zal ik maar zeggen. Uh, werd opgepikt door de PVV en het... Dan de, toen dacht ik zelf nog, Allah, nou ja, dat is nou helemaal de rol die die partij blijkbaar wil spelen. Ik vond het uh, uh, ja, echt problematisch worden op het moment dat je merkte dat ook de VVD en later toch ook het CDA zich daardoor lieten beïnvloeden. Uh, en dat het dus zeg maar, ook de, de, de meer traditionele partijen begon te raken. En toen, ja. Ja, toen zag je ook, ook meteen stagnatie eigenlijk in het beleid komen. Ja, en wat mijn uh, nee, punt eigenlijk uh, geweest is in, in die tijd... Uh, dat is dat je uh, alleen maar zo'n probleem kan oplossen... als je een gezamenlijke aanpak... Mm -hmm weet uh, uit te voeren. met alle betrokken sectoren in het bedrijfsleven. en met alle gemeenten in uh, ja. het land. Maar wat ik zo en raar dan vind. is lokaal. Als ik graag mag. dat echt van voor elkaar krijgen. Wat, die beweging was gaande. die is ik, nog steeds gaande. Nee, dat heb gezegd. Wat, ik zo, wat ik zo raar vind. is. Nederland was dus in de jaren tachtig. dat beschrijven wij dan Duivendak in zijn boek. maar daar hadden we het daarnet ook over hier. Uh, was, was een soort gidsland. een soort voor. voor uh, ja, breekijzer die de wereld wakker schudde. die met Japan ging praten. Ja. die met Amerika ging praten. Maar Nederland is kennelijk ook het land waar het heftig die discussie nu wordt gevoerd over jullie zien spoken wijn aan het duivendak. Ja, maar dat heeft uh, niet het heftigste. In de Verenigde Staten is het, denk ik, heftiger. In Groot-Brittannië is het ook, ook behoorlijk pittig. Verder is het inderdaad in, in relatief weinig landen. Je zag trouwens al eerder wel, want laten we niet. Kijk, die, die achterstand die wij nu hebben. Of dat drama waar we aan het begin van de uitzending over hadden. Dat komt niet door die discussie die we nu die laatste paar jaar spelen. Die komt doordat in de jaren negentig, toen het beleid handen en voeten moest krijgen. En er echt wat moest gebeuren. Uh, de weerstand zo groot werd. En, en primair vanuit het bedrijfsleven uh, om echt wat te doen en daar uiteindelijk onder de bevolking ook maar matig steun voor was. En allerlei plannen die minister Alders had, die later maar de Boer had... Ja, die, zijn, die zijn eigenlijk niet uitgevoerd. De energiebedrijven zijn geprivatiseerd. En daardoor is, te, is die grip op dat energiebeleid fors afgenomen. Heel persoonlijke vraag. Heeft u er eens getwijfeld aan of dat klimaatprobleem echt bestaat? Ja, ja ik heb daar in de jaren negentig wel heb ik gedacht... hoe groot is het nou eigenlijk? En ik heb lang gedacht dat het uh, minder erg zou zijn... en dat het later zou optreden, dat we meer tijd zouden hebben dan ik op dit moment denk. Ik heb meer, nu meer het gevoel van haast dan ik lang heb gehad. Ja. Heeft u wel eens getwijfeld, meneer Bessemius? Nee, ik geweest niet. Ik had een heel eenvoudig standpunt. Als twee van de drie artsen tegen je zeggen... je hebt een probleem, dan heb je verder, ga je verder in actie. En je hoopt dat je het fout hebt. Zeer simpel. Dus het is verzekeringspolis in zekere zin. En het malle was... Daar kreeg je de VVD eigenlijk altijd buitengewoon goed op mee. De VVD snapt dat. De gekste omzwaai is geweest eigenlijk voor mij... dat dit CDA het rentmeesterschap bij de, uh, uh, aan de straatkant heeft gezet. Wanneer was dat? Dat is eigenlijk was vrij recent geweest. Dat is heel zot. Dat het rentmeesterschap dat was altijd een, een vast anker eigenlijk. En, en nee, ik proef dat niet meer. En dat was voor mij eigenlijk een wonderlijke omzwaai. Want daardoor kreeg je dat veel ja, eigenlijk in die politiek... dat, dat, dat gesprek werd een non-gesprek. non-gesprek. Dan heeft u het over heel recent. Maxime Verhagen ja. in nou, Bleker. Niet alleen, maar het uh, uh, uh, is een beetje mal. Maar het, het woord milieu is nu is weer terug naar de status. Dat je echt nauwelijks weet hoe je het moet schrijven. Uh, voor veel mensen. Hè? Uh, ik heb met een college gedaan. En ik gezegd: wie, weet, wie de staatssecretaris van Milieu is. Nou, daar kwam een oorverdovende stilte. Kwam er. Uh, uh, dus dat, dat, is, dat is wel weer van de agenda weggezakt, zeg maar. En, en dat is mal, want dat is dat rentmeesterschap. Dat is dus eigenlijk dat is dood zonder dat dat. Uh, Achter, uh, ja, een beetje achter de gordijnen terechtgekomen is. Mevrouw uh, Kramer, het is natuurlijk een gigantisch... Uh, en daar, en daar discussieert, dat blijkt uit het boek van uh, Wijnand Duivendak... daar discussieert de milieubeweging zelf ook al sinds de jaren tachtig over. Het, het is een ongrijpbaar iets. Het is een heel groot iets, het klimaatprobleem. Het speelt zich in de toekomst af. De burger merkt er nu nog eigenlijk niks van. Dus de burger gaat gauw twijfelen goed, misschien... Hoor. Je merkt er wel wat van, als je kijkt ja, heb... hoe de winters veranderd zijn... en hoe vroeger het voorjaar komt. Pas op, je ziet het in Nederland ook, hè? Dus ja, dat, dat is vrijwel onomstreden. Ik ja, dan ga, ga, ga ik weer zeggen dat het gisteren sneeuwde. Ja, kijk. Natuurlijk zijn de grote vraagstukken waar het gaat om duurzaamheid... zijn grote problemen die complex zijn... en waarvan de mensen zelf denken... ach, als ik er wat aan doe, ach, dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. En wat nou het punt is, is dat dat juist eh, ons belemmert om allemaal gezamenlijk in actie te komen. De enige manier om dit probleem... Op te lossen is dat die aanpak een aanpak wordt van iedereen. Dus gemeenten, die zijn al bezig samen met burgers om gewoon concreet energie te besparen, te bezien wat ze kunnen doen aan uh, de, de, de, de, de transportmogelijkheden uh, uh, verbeteren in de steden enzovoort. Uh, de, de, de industrie is. O, echt vele malen breder dan ooit tevoren dat bezig. Zei daar, is ja, echt nee, maar dus, daar is echt wat gaande. Dus wat er in Den Haag op dit moment uh, gebeurt en uh, het uh, feit dat er nu op dit moment blijkbaar geen belangstelling voor is gezien de economische crisis en wat dan al, dat laat onverlet dat gewoon die beweging die uh, ontstaan is die duurzaamheidsbeweging gewoon in volle gang uh, zijn werk aan het doen is. En daar put ik mijn hoop uit. Want gezamenlijk met al die mensen kunnen we dat dilemma van... ach, wat betekent mijn bijdrage op die gloeiende plaat... dat kunnen we doorbreken en kunnen we met z'n allen wel laten zien dat het kan. Dat het ook voor iedereen uh, positief is om te doen. Maar en dat, dat het ook gewoon geld oplevert. Gewoon maar even buiten Den Haag, energie te bespreken. Gewoon maar even buiten Den Haag dat niet weer luisteren om mevrouw Gewoon met nou, okay. de samenleving. Nee, ik heb, mijn punt is dat um, als je de samenleving... Uh, inderdaad op deze manier zo bij het probleem betrekt... dat die op een gegeven moment wel gaan roepen naar de politiek. Zeg, jullie moeten uh, krachtig in actie komen, want dat willen wij. Uh, het is zowel dat de overheid ook nationaal gericht moet sturen... Maar dat kan ze alleen maar als zij daarvoor politiek gezien van de samenleving ook een, een, een ja krijgt. En de samenleving die kan zichzelf mobiliseren. Zit, en die twee krijgt krachten samen, daar geloof ik in. Er zit hier twee mannen ontzettend nee te schudden mevrouw maar Dat kunt u niet zien in de nee, Nijmegen. Nee, dat kan ik niet zien. Maar, maar, maar dit was wel de essentie van het laatste hoofdstuk van het boek van Wijnand Duivendak. Nou, Misschien even, zegt hij het op een andere manier. Maar het is exact hetzelfde verhaal als wat ik tracht to, te zeggen. Toch even kijken. Waarom ben je dan ze met zijn hoofd zit te schudden? Nou, um, laat ik je inderdaad zeggen, aansluitend. Um, nee, er is inderdaad, denk ik, daar heeft Jacqueline Kramer gelijk in. Vanaf 2003, 2004, 2005 is de maatschappelijke verankering... en de zorg uh, en de gemeentes en de bedrijven, dat is enorm toegenomen. Ik denk dat Pieter Winsemius gelijk heeft. Ook omdat mensen voelen en zien dat het gewoon verandert, het klimaat. Die persoonlijke ervaring hebben mensen nodig bij, bij, uh, bij milieuproblemen. Maar ik denk dat Jacqueline Kramer wel iets te optimistisch is... als ze over het bedrijfsleven spreekt. Want ik reconstrueer in mijn boek ook het opheffen van het ministerie van Vrom bijvoorbeeld. Ja, dat is toch een effectieve lobby van VNO en NCW. De werkgeversclub geweest. Dus die verdeeldheid ja. in het bedrijfsleven is nog ontzettend ja. groot. En als je kijkt naar de prognoses over de ja. uitstoot van de bedrijven... nemen ja. die ook gewoon ieder jaar nog fors toe. Ja. Dus we zijn daar niet klaar. En je merkt dat zeg ook, ik ook niet. En je merkt ook dat de, de, die maatschappelijke beweging die er inderdaad is... die kijkt wel heel erg Naar de politiek, maar die heeft ook snel de politiek nodig uh, om weer verder te kunnen. Wat u beschrijft in uw boek Want als ook... iedereen zich alleen gelaten voelt, dan zakt het als een pudding straks uh, weer in elkaar. Wat u beschrijft in uw Dier. boek uitgebreid dat het ministerie van Vrom, dat toen nog bestond en van de beste bedoelingen bezield was op het milieugebied, de hele tijd tegen economische zaken aanliep, tegen verkeer en water, maar vooral tegen die machtige werkgeverslobby van VNO en CB aanliep. Ja, ja. eigenlijk is het boek is ook, uh, laat zich ook lezen als een voortdurende strijd tussen het ministerie van Vrom en het ministerie van EZ. Die twee ministers waarbij uh, ja. Ja, EZ wel nauwkeurig... En, en veelvuldig gesuffleerd werd door vno en CW. Ja. Pieter wens u heeft het van alle kanten meegemaakt. Milieubeweging, McKinsey, noem maar op. Uh, hoe kijkt u tegen die rol van die werkgevers en tegen de rol van VNO nou, en CBA? Het leuke van het bedrijfsleven is, je gaat iedereen altijd weer gelijk geven... de koplopers in het bedrijfsleven zijn de beste ter wereld ongeveer in Nederland. Dat is heel mal. Als je naar grote bedrijven... Maar krijgt... hoeveel koplopers zijn er? Heel veel. Dus de koplopers zijn steengoed. Wie vindt u een koploper? Nou, even noemen we maar. DSM, AXO, uh, Philips, uh, Shell, die zijn allemaal aan het koplopen. Hans Weijers. Uh, Unilever. Absoluut. Nou, en het fascinerende is dat dus het, het georganiseerde bedrijfsleven, VNO, dat is zeker geen koploper, dan zeg ik het heel erg aardig. En dus je hebt dus een gekke splitsing. Dat de koplopers heb ik zeggen. Ja, wat heb ik met die, met, die, met die groep nog te maken? En het ministerie van dat ELNI, hè, dat, dat nieuwe ministerie, zeg maar, dat doet zijn zaken met de staartlopers, of de middengroep. En, en, en ja. Eigenlijk is dat dus een hele vreemde wereld geworden... waar de koplopers, daar kan je je hoop vestigen. Die zeggen, doe mooie dingen. Dat geldt ook voor een aantal gemeenten. Ik denk dat Jacqueline veel te optimistisch is dat het massaal gebeurt. Want dan hadden we al veel betere energiebesparing gekregen. Maar je ziet wel dat er spannende initiatieven zijn, absoluut. Maar de massa moet nog echt serieus in beweging. En, en ook in Nederland is die kar, die moet wel een beetje vaart maken. Mevrouw Kramer, bent u ook niet een beetje positief... over de rol van die ondernemers... omdat u zelf al heel lang als milieuadviseur van het bedrijfsleven... Werkt. Ja, maar als je kijkt naar twintig jaar geleden en de houding van het bedrijfsleven toen en nu, dan is er enorm veel veranderd. Ik ben het geheel eens met beide heren dat we er natuurlijk nog lang niet zijn en dat er ook uh, achterlopers zijn. En dat uh, natuurlijk uh, VNO en CW geneigd is om voor het hele bedrijfsleven op te komen en met name ja. voor de achterblijvers. Dat is allemaal waar, maar... Uh, ik vind dat we ook de positieve krachten die er wel in de samenleving zijn... heel serieus moeten nemen. Want daar kunnen we het toch met z'n allen ook, ook uh, door veranderen. Door die positieve krachten. En uh, wat mij wel opvalt, is dat uh, ook een Bernard Wientjes op zijn VNO. VNO, dat hij op zijn jaarrede bij uh, MVO Nederland gewoon keihard zegt wij zijn om dit is geen discussie meer wij moeten vooruit dan denk ik van dat kan hij alleen maar zeggen als hij uh, zekerheid heeft dat dat breed gedragen wordt natuurlijk moeten de daden dan nog volgen maar Houding is één, als mensen iets hebben van... het is een probleem, we moeten er serieus aan werken... dan kan je pas de knoppen omzetten om ook te zeggen... oké, okay, handen uit de mouwen hè, op zijn Pieter Wensemius... Uh, uh, opgerold die, die, die, die, uh, die mouwen en aan de slag. En dat is mijn houding ook. Je moet eerst met de mensen samen zorgen... dat je het eens bent dat er echt serieus een probleem is. Die urgentie moet gevoeld worden. En dan gaan de mensen uh, handelen, zeker als ze zien... en dat is ook vaak het geval... dat er economisch gewoon profijt uit te halen is. Ik ga even naar Pieter Winsemius. We, we hadden het, en Wijnan Thuijverdacht beschrijft het in zijn boek... over die pioniersgeneratie ja. Lubbers en CDI'er. U een VVD'er, Ed Nijpels een VVD'er, Hans Alders, een P van de A'er. Nu heb je een heel ander soort bewindslieden kennelijk. Joop Atsma, Henk Bleker. Wat is het verschil? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen, maar ik denk dat wat er op toonlijk een beetje ontbreekt is, uh, zijn de lui echt bevlogen dat er hier een probleem is. En als je dus niet dat gevoel hebt van een urgentie. En wat is uw antwoord op die vraag? Uh, nou, je hoort van dit soort problemen. Ik heb altijd gezegd, je kan mij het s'nachts om drie uur wakker maken voor klimaatverandering en voor hele kwetsbare wijken. En denkt u, u dat je me om drie uur wakker kunt maken voor het klimaat? Uh, dat moet je, mij, moet je niet aan mij vragen eigenlijk. Uh, maar, maar ik denk dat er velen uh, veel geruster liggen. En dat dat, dat eigenlijk niet kan leiden. Dit is maatschappelijk het soort vraagstuk dat je zegt, joh. Uh, als je ooit gelooft in duurzaamheid... Hè, dat je de verantwoordelijkheid hebt voor volgende generaties... dan moet je zeggen, jongens, aan, uh, ga, ga maar en steek je kop maar uit... en, en ga maar aan sleuren, ook aan die massa die nog niet gelooft. dat is de verantwoordelijkheid. Maar, hoe komt het dan? Wat is er dan met die politici gebeurd? Dat Nijpels en u en ook Rutte, Lubbers die drive wel hadden... en Atsmaijn bleek er kennelijk niet. Dat vind ik een hele lastige. Dat moet je eigenlijk Jacqueline vragen. Lom moeilijke vraag we gaan gaan we. We hebben Ja, maar Jacqueline, hallé. Waarom gebeurt er niks in, in, in al die kabinetten? Waarom is de milieubeweging de nek omgedraaid door het vorige kabinet? Dat snap ik zo, ook niet. Zo, zo Ja, natuurlijk nee. wel. Gehalveerd het natuurmilieu. Wacht even. Dat is een andere discussie. Nee, dat heeft er ook mee te maken. De milieubeweging is de duurzaamheidsbeweging. Ja? Wat mij betreft. Die is breder dan de traditionele milieuorganisaties. Ja? Die voorheen ja? uh, in het kader van subsidieverlening... Ja? een grote uh, voorkeur hadden wat ja? betreft langdurige financiering. Ja, zeker, ja. Mijn punt was dat ik vond dat de beweging veel duurder... Nee, ja? dat de beweging veel du breder was... dan alleen de traditionele ja. milieubeweging. Maar mijn punt was... Huidige... Mijn punt was, mevrouw Kramer, waarom ligt de huidige generatie bestuurders, ministers, staatssecretarissen niet wakker van het klimaat? Omdat en u wist het, het thema... antwoord van Pieter Bensemius. Omdat het thema dusdanig gepolariseerd is in links en rechts, tot mijn grote verdriet, dat dit kabinet zich nu moet profileren als zijnde een niet- uh, op duurzaamheid gericht kabinet. Want dat was in mijn vorige kabinet dat dat wel deed. Ja, Piet, ik heb uh, Pieter van Geel ook gesproken van mijn boek. De oud-staatssecretaris van Milieu en later fractievoorzitter van het CDA. En die was toch ook wel ja, erg teleurgesteld. En die zei, ja, de sfeer in, in, in mijn kringen is nu... Uh, en, en ook wel een beetje in het politieke debat in Nederland... is uh, terugtrekken achter de dijken. En een sfeer van we want it all and we want it now. Uh -huh. uh, en niet nadenken over... Niet de oude... Oude... die je nodig hebt om en het niet... klimaat en... op te lossen. Maar hij betreurde dat, hè? En niet ja. nadenken over wat zijn eigenlijk de consequenties ja. van mijn handelen... hoe ja. gaat het met anderen ja. verder kijken dan het ja, consumeren oh, maar ook, hier ook, en op... het, nu. Peter, ja. en Peter. En Samus, wat wordt er op dit ja. moment door dit kabinet de nek omgedraaid... waarvan u zegt, die ja. kant moet het niet op? Nou, ik denk dat de, de internationale ambitie is ontzettend laag. Er wordt nou echt een soort ambitie van... nou ja, ga maar achter in de klas zitten en, en lift maar mee met de anderen. En ik vind dat een klein land als Nederland, wat waar zoveel kennis is... zo enorm draagvlak nog steeds is dat dat voorop moet lopen. En het huidige kabinet dat gaat dus inderdaad naar die grote conferenties, maar niet alleen daar, ook in de kleinere contacten. Heeft geen initiatief. De, de doelstelling is een hele lage doelstelling. En zelfs die haal je misschien alleen maar. Omdat de economie zo slecht draait. Hè? Dan is er minder CO2-uitstoot. Ja, kom op zeg. Dat is, we hebben de doelstelling van de Grieken ongeveer. Nou, daar heb je het wel. dat beeld. En zegt u dit soort dingen ook wel eens tegen partijgenoten? Als ja. bijvoorbeeld. de minister-president Rutte? Ja, ja, nee, absoluut. En, uh, Mark Rutte zei, ik heb dat op de partijraad in de tijd gezegd van de VVD. Toen het kabinet tot stand kwam. Uh, maar ik zeg, je mag er mij op afrekenen. Want je weet hoe ik erover denk. Nou, dat moet dan tijd worden dat er wat doorkomt langs een brand. Mijn Duivendak, je beschrijft twee klimaatgolven in uh, je boek. De golf van de jaren 80 en ook wel de golf van het vierde kabinet Balkenende. Van, van, uh, El Gore, zeg maar, die hele, hè? He, El, El, El, El Gore, met Jacqueline ja. Kramer, die het weer ging hmm. aanpakken. Uh, maar goed, nu zitten we dus met die links-rechts polarisatie die het, uh, die het doorkruist. Zeg maar. Wanneer komt de derde klimaatgolf? Wanneer gaat het weer goed? En wat moet daarvoor gebeuren? Nee, je ziet, die golf en ook een eerdere milieugolf... die uh, sneuvelen eigenlijk vooral op het moment dat de economische tegenspoed komt. Het gaat toch heel moeilijk? Grote belangstelling voor het milieu en economische stagnatie gaan heel slecht samen. Dat is denk ik de belangrijkste verklaring. Niet, niet, die, niet die discussie over die wetenschappers. Uh, nou, het is heel moeilijk. Niemand kan in de toekomst kijken... Nee, maar hoe kijken. komt het uit deze links rechtsfeer Hoe Niemand... komt het uit deze gepolariseerde op elkaar... Inhakkesfeer. Ik denk uh, toch de urgentie van het probleem. Echt de urgentie van het probleem. En een gevoel van solidariteit met anderen. Um, als je nu vooruit zou kunnen kijken, dan denk ik 2014, 2015 komen er weer uh, grote IPCC-rapporten. Nieuwe wetenschappelijke inzichten verzameld. Wat ik daar nu van zie, uh, wordt dat alleen maar alarmerender. Uh, 2015 is ook mondiaal een nieuw richtpunt voor een grote top. Ik denk, hopelijk hebben we dan deze economische crisis wat achter ons gelaten. Um, ja, en laten we er ook allemaal gewoon aan werken. Bedoel, het ligt ook al aan zelf wanneer het volgende moment er is. En hoe zou u die... Ja, die... Uh, Contraproductieve polarisatiesfeer willen doorbreken, meneer ben um, Ik denk dat... Uh, wat we, wat, kijk, in de jaren tachtig, toen ik in het kabinet zat de eerste keer... Toen uh, was de economie ook slecht... En toen kwam er wel het draagvlak voor. Ik denk dat je probeert een algemeen draagvlak moet je zien te krijgen. Dat die andere partijen ook weer zeggen, wacht even, hier kan ik in meegaan. En dat kan wel, dat kan wel. Het is een beetje doorgeschoten, de vorige kabinet, de ene kant op. nou schiet het stellig door de andere kant op op dit moment. Uh, het is de continuïteit die van belang is. Pieter Winsemius hoorde u, oud-minister van Milieu. Toen Nederland zo'n minister nog had. En Jacqueline Kramer, die hoorde u ook, ook oud-minister. En bijna Dijvendak... Auteur van het boek Het Groene Optimisme. Dit was uh, Argos. Volgende week krijgt u echt die reportage die u is beloofd... over de arbeidsomstandigheden van de schoonmakers. En straks Tros in bedrijf. Het is toch eigenlijk een heel somber boek, meneer Duivendak. Waarom noemt u dat nou Het Groene Optimisme? Nee, omdat uh, je ziet in het boek ook... je weet nooit hoe het over tien jaar is. En uiteindelijk hebben mensen heel vaak het verschil geweest... of het nou Pieter Misemius was of El Gore. Uh, ik denk, je weet niet hoe het over tien jaar is... Yep. M. Chrysler. Het is gewoon een hartstikke hip merk, man. Een spaghetti western in Autoland. Ja, <laughs> yeah. dat Nou. We bestellen. Sinds de overname door de Italianen is Chrysler uit de dood herrezen. Groot, soms wat kleiner. De gast in de Tros Autoshow. Nou. Fiatbaas Corbaltus. Nee, dat meen niet. Verder rijden met een mini die zijn naam eer aandoet. De coupé. Rapperakker, of is dat schijn? Nou. Zometeen om twee uur de Tros Autoshow. Ja, ja, goed hè, eindelijk he. Ja, We zijn iemand. We bestaan. We bestaan echt. Ja. Radio.